9 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn 91 mensen aangeklaagd... in een grootscheepse actie tegen fraude met het zorgsysteem Medicare. Onder de verdachten zijn artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Fraudeonderzoek werd uitgevoerd door een speciaal team... van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid. De 91 verdachten zouden in zeven Amerikaanse steden... bij elkaar voor 430 miljoen dollar hebben gefraudeerd. Ze zouden onder meer geknoeid zijn met facturen bij de thuiszorg... in de geestelijke gezondheidszorg en bij ambulancediensten. Medicare is een sociaal verzekeringsprogramma... voor bijna 50 miljoen mensen, vooral ouderen en gehandicapten. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM hebben 17 mensen... een schadeclaim ingediend in verband met de trambotsing... in Den Haag van vorige maand. Daarbij raakten tientallen mensen gewond... Na het ongeval maakte de politie een lijst met namen van inzittenden. Die mensen zijn benaderd met de vraag of ze schade hebben geleden. Twaalf van hen hebben een claim ingediend. De vijf anderen stonden niet op die lijst en zijn, zijn zelf naar de HTM gestapt. Het vervoersbedrijf gaat controleren of ze inderdaad in één van de trams zaten. Het onderzoek naar het ongeluk in de buurt van station Hollandspoor loopt nog. In Amsterdam-Zuidoost is de Belmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmar. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Onder andere burgemeester Van der Laan hield een korte toespraak. FC Twente heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. In de uitwedstrijd tegen het Zweedse Helsingborg werd het 2-2. Na zeven minuten kwam de thuisploeg al op voorsprong. En twee minuten voor tijd werd het zelfs 2-0. Twee minuten voor de, de, de pauze waarschijnlijk. Twente deed pas laat in de tweede helft wat terug. In de 74ste minuut was het invaller Bengtson die de 2-1 maakte. En Douglas die tekende in de 88ste minuut voor de gelijkmaker. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht kan in het westen regen vallen. Morgenochtend regen en een stevige zuidwestenwind. In de middag wordt het vanuit het westen droger en een graad op 15. Dit was het NOS-journaal. Aan de Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort zijn alle rijstroken weer open bij Afrit en Dolder. Er was vanmiddag een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Er zaten wel file tussen Knoop Weert en Afrit en Dolder, 5 kilometer.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over negen, goedenavond. Herman Meijer, die is net naast me komen zitten. Hij is woordvoerder van de SGP en Romney-supporter in hart en nieren. Die hoor je niet zo vaak op de Nederlandse publieke radio. Moet ja. jij je ook altijd verdedigen op feestjes als je, dat je Romney aanhanger bent? Nou, ik denk dat op een heleboel feestjes waar ik kom... een heleboel mensen Romney of Republikein dus aanhangen zijn. Ja, ja, ik ga naar de goede feestjes. Ja. Ja, wat, wat voor feestje heb je het debat gekeken of was dat gewoon thuis? Ik heb gewoon thuis het debat gekeken, ja. Ja, zelf een feestje van gemaakt. Nou, nee, ik zat gewoon in mijn eentje op mijn bed en ik wilde oh, eigenlijk zo snel je mogelijk bed. gaan slapen. Ook nog. Ja, ik had geslapen en ik denk zo snel mogelijk weer de bed. Ja, ja, maar, maar ja, het ja, debat kun je niet missen. Nee, precies. Dus ik ben er. Wij gaan zo verder praten. Um, niet wel even over het debat, maar vooral over dat wij in Nederland en eigenlijk in heel Europa bijna allemaal obama aanhanger zijn. En hoe het toch komt dat wij alleen maar denken: die Republikeinen zijn een stelletje mafkees En jij onder andere, jij gaat dat beeld voor ons rechtzetten. Dat zo meteen. Your for president Niks zometeen. Nu, nu gaan we het erover hebben. Vannacht was het dan dus eindelijk zover het, het eerste debat. En um, nou ja, de, de commentatoren zijn het erover. Eens Romney... Heeft gewonnen, Herman Meijer. Dat is nog steeds zo. Hè. Er zijn niet nog wat uh, extra meningen bijgekomen. Nee, gelukkig niet. Nee, <laughs> precies. Um, jij bent woordvoerder van de SGP. Ik zei het net al. een uitgesproken Republikein. Je hebt het debat vannacht live gevolgd. op het randje van je bed dus. Je wilde eigenlijk gaan slapen, maar het... je moest het afzien. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Wat was nou. Um... Er is veel over gezegd. Obama was te langdradig. En uh, nou ja, hij was er niet bij met zijn hoofd. En als Romney aan het praten was, ging hij in plaats van recht voor zich uit te kijken... aantekeningen maken, dat kwam ook niet zo goed over. Maar wat waren nou voor jou de punten waarvan je dacht... oh, oh, oh, Obama, hier doe je het echt heel slecht. Of eigenlijk dus, yes, hij doet het heel slecht. Nou, ik, uh, ik dacht niet yes. Ik gun het Obama absoluut niet. Van tevoren dacht ik, Obama gaat het best goed doen. Je herinnert je natuurlijk de debatten van vier jaar geleden. En toen deed hij het best goed tegen John McCain. En ik had ook verwacht dat het ja. voor Romney zwaar zou gaan worden. Maar eigenlijk begon Obama al heel inspiratieloos. Hij zei heel vaak, uh", wat dat betreft leek hij een beetje op Job Cohen hier in <lacht> Nederland. En eigenlijk is hij daar niet uitgekomen. En uh, ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor de Romney-campagne. En ik moet ook zeggen, Romney deed het heel erg goed. Hij was fel. Waar vond je hem vooral goed op? Nou, Romney moet natuurlijk kijken van, waar kan ik mijn kiezers vandaan halen? Want hij moet die verkiezingen gaan winnen. En hij weet, de beslissing wordt genomen in de swing states belangrijke staten die altijd democratisch stemmen... die kan die links laten liggen. En hij heeft dat geprobeerd door naar het midden te gaan. En dat merkte je bijvoorbeeld... op een gegeven moment ging het over belastingverlagingen. En hij beloofde de middeninkomens belastingverlagingen. Hij zei, de rijke mensen, die hebben het goed in Amerika. Ook onder Obama. En dat zal onder mij ook zo blijven. Maar de middeninkomens, die wil ik belastingvoordelen geven. En hij had het over het herschikken van het belastingstelsel. Mm -hmm. En ik vatte het op dat hij zei... eigenlijk kunnen de rijken wel iets meer gaan betalen... zodat de middeninkomens wat Ontzien kunnen worden, en Zo. dat is natuurlijk. Ja, daar zitten kiezers voor, Romney, die die kan winnen. En toen zat jij juichend op het randje van je bed. Nou, ik dacht wel, dit is heel slim. Ja, ja, ja. Zit je elke, zit je dan ook echt erin? En zit je bijna mee te doen? Zit je half te juichen? Of dat is niet jouw? Nou, stijl? Ik was wel verrast, maar het is niet mijn stel dat ik ga zitten juichen op mijn bed. Je volgt natuurlijk tegelijkertijd, je volgt Twitter, je volgt de live blogs, je volgt wat vindt de Amerikaanse media. En ja, dan heb je niet tijd om uitgebreid te gaan zitten zet je dan, want je zei net van ik kom voornamelijk op uh, feestjes waar gelijkgestemden komen. Zet je dan onder, ondertussen te twitteren en van jongens, wat overkomt ons nou? nou in heb wel is onze held aan het winnen. Ja, ik heb wel getwitterd van tjo, ik ben echt verrast door het optreden van Romney. En in mijn timeline kreeg ik toen heel veel mensen die ook verrast waren. En ook zeiden van ja, hij doet het goed. Veel beter dan we verwacht hadden. En we kregen met z'n allen ook weer een beetje hoop. Heeft Romney het nou zo goed gedaan of heeft Obama het zo slecht gedaan? Beide. Beide. En dat denk ik ook dat je ziet in wat de Amerikaanse kiezers ervan vindt. 67% van de Amerikaanse kiezers vond Romney beter. Zo'n groot verschil is er nog nooit geweest in de hele geschiedenis van het televisiedebat in Amerika niet. Dat is heel veel. Dus Romney heeft het echt heel goed gedaan, maar Obama liet het ook echt heel erg afweten. Hoe kan dat nou, hè? Dat Obama weet dat er zoveel op het spel staat. Hoe kan dat? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor. Sommige mensen die zeiden van tevoren al... hij is niet zo goed in debatteren. En dat kan absoluut een reden zijn. Ik denk dat het heeft meegespeeld. Ik hij is beter in het speechje. We kennen Obama allemaal van het speechje met zijn one-liners. Dan leest hij voor van de teleprompter. Zodra ja. het spontaan uit zijn hoofd moet, gaat het altijd wat <laughs> moeilijker. Ook ja. in 2008. Een andere reden was dat hij waarschijnlijk... heel de dag bezig is geweest met het conflict tussen Turkije en Syrië. En dat hij zich ja. dus niet goed heeft kunnen focussen op dat debat. En dat hij ook moe was... Nou, dat vind ik allemaal verklaarbaar. Ja, hij leek ook echt geïrriteerd, hè, af en toe? Ja, ik weet niet waarover hij nou geïrriteerd was. Ik had het idee vooral door zijn eigen optreden. Hij voelde natuurlijk ook dat het niet lekker ging. En ja, Rondi, die begon steeds meer te stralen. en die glimlachte. en die uh, kaapte toch het debat. Zometeen um, gaan we het hier hebben over. Um... Die republikeinen een stelletje gekkies, denken wij Nederlands dan. Maar dat valt wel he helemaal mee, niet, zeg jij. Uh, we kunnen nog wat van ze leren. En uh, absoluut is Romney veel beter voor Amerika. Zometeen onder andere ga je dat ons vertellen. Maar eerst Ronald van der Geer, die uh, kijkt naar PSV. Napoli valt er al wat te beleven, Ronald. Ja, toch wel. Een minuut of vier gespeeld. Het is uh, nog altijd 0-0 nu opletten voor PSV. Want daar komt Napoli en geeft uh, Bouma zomaar een corner weg. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Geeft mooi de gelegenheid om te vertellen dat de eerste gele kaart er al was na twee minuten. Uh, El Kadouri, een van de middenvelders van uh, Napoli, fel op de enkels van Van Bommel. Had misschien in de Nederlandse competitie wel rood voor gegeven geworden. Nou, dat heeft dan de Roemeen, die vanavond de leiding heeft, dan Tudor niet gedaan. Die hield het bij Geel. En de eerste kans voor PSV eigenlijk in de counter was er. Lensweg aan de rechterkant. Eerste paal Toyfone hij niet. En Narsing in de rebound ook niet. Nu gevaar voor Napoli. Het eerste schot op goal is er. Maar wordt geblokt door Van Bommel. En dan er dus een tweede corner voor Napoli in de vijfde minuut van deze wedstrijd. Nee, de scheidsrechter ziet het in dit geval anders. En denkt dat een van de Napolitanen verzameld in het strafsomgebied voor Boy Waterman de bal heeft geraakt. Bij PSV wil Fred Bouma weer in de basis als linksachter. Geen plekje nu voor Rietsmeijer. die daar in de competitie. Bouma speelt zijn 76e Europese wedstrijd. Is daarmee Jan Heinzen voorbij als recordhouder als, uh, recordhouder. als speler van PSV in uh, Europese duels. Balbezit voor een Napoli dat hier met de B-keus speelt. Alleen Cannavaro kwam dit weekend in actie. In de wedstrijd die meteen nog gewonnen werd tegen Sampdoria. Balverlies nu van... Napoli op Van Bommel. Aan de rechterkant de ruimte voor Narsing. Kijken. Punt strafschopgebied. Nu een voorzet geven. Bij de tweede paal. Daar komt de doelman Rosati. Net voordat Toijfone zijn hoofd tegen de bal aan kan zetten. Zo gebeurt er het een en ander in de eerste vijf minuten in Eindhoven. Maar is het bij PSV Napoli nog altijd 0-0? Ben je een PSV'er, Herman? Nee. <laughs> Ik zag je even opleveren. Maar dat, dat leek Je maakt wel van voetbal. Dat wel. Het Zo meteen nog veel meer voetbal, maar eerst babysitter service. So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 Here okay, we try to make it rapping internationally so I say Circus uit Nieuw Zeeland. Everything is gonna be alright. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Hier bij ons in Nederland verdwijnt er nog wel eens een keer een fotorolletje. Maar in Griekenland waren ze twee jaar op zoek naar een USB-stick die ze miljarden kan opleveren. Nu is hij eindelijk terecht en onze exit Hollander weet er zometeen meer over te vertellen. Slapeloze nachten, burgerwachten en brandende coniferen winschoten is in de ban van brandstichter. Nou, inmiddels zijn er al verschillende maatregelen genomen. Zo geldt er sinds, dins, sinds dinsdag in het centrum een noodverordening. Maar ondertussen gaan die branden gewoon door. Het is donderdag, betekent dat onze misdaadjournalist Mick Van Weli er weer is. Mick, um, Noordoost-Groningen wordt al veel langer geteisterd door brandstichters. Hè? Daar hebben we het zo over. Ja. Uh, gaan we het zo uitgebreid over hebben? Wat zijn dat dan voor jongens en hoe moeilijk zijn ze om op te pakken? Maar eerst even. Forensisch psycholoog Ernst Ameling, goedenavond. Hi. Deskundige op het gebied van pyromanie. Um, daar wordt er op dit moment steeds gesproken over een, een pyromaan in Winschoten, maar u heeft daar een beetje uw twijfels over, hè, of het wel een pyromaan is. Ja, de, de pyromanen zijn uh, vrij zeldzaam en uh, uh, brandstichters, uh, dat, dat komt meer voor. Uh, ja. uh, pyromanen zijn ziekelijke brandstichters, hè? Ziekelijke brandstichters, dus, ja, ja, ja. Ja, echt, uh, mensen hebben een stoornis. En, uh, en uh, mensen die uh, brandstichten om wat voor reden dan ook. Uh, bijvoorbeeld om uh, verzekeringsgeld in of, of, of om uh, terroristische redenen. Die komen veel meer voor. Ja, en dat, en dat u, u denkt... in het geval van Winschoten hebben we het niet over een pyromaan... niet over een ziekelijke brandstichter... maar gewoon over iemand die zin heeft om een paar coniferen in de fik te steken. Nou ja, zin heeft. Um, dat, dat komt veel meer voor. In ieder geval is het zo dat um, ik denk... dat in dit geval er sprake is van... Um, maar denk alleen maar, hoor. Ja. Uh, want ik, ik weet het ook niet. Maar ik, ik denk dat op grond van het feit... dat uh, deze uh, brandstichtingen... op allerlei terreinen plaatsvinden. Hè? Dus... conifieren... Uh, um, uh, uh, uh, leegstaande huizen... Mm -hmm. uh, en, en schuttingen... en wat, wat ik wil wat. En dat... Uh, uh, Romanen ...zich bezighouden met één soort van brandstichting. Ja, ja. Dat het hier gaat om randschoppers. Is het ook niet zo dat, uh, dat je vaak te maken hebt met een copycat... ...dat het eerst begint bij één iemand... ...en dat volgens andere jongeren denken... ...kom, we gaan ook lekker brandstichten? Het zou zomaar kunnen. Hm. Maar uh, uh, pyromanen zijn zeldzaam. Dus ik, ik zou zeggen... Um, ...hier gaat het om... Uh, ja Haarense om maar uh, in Groningen te blijven Haarense uh, toestanden dus uh, gewoon oh. om uh, railschoppers railschoppers uh, jongens, die de bol in de fik ja, steken ja ja, om, om... Ja, ja ja ja nou dan gaan we daar voorlopig even vanuit ik dank u wel Ernst Ameling, deskundige op het gebied van peromonie. Dank, wij praten uh, door hier in de studio met Mick van Weli, onze uh, eigen misdaaddeskundige. Mick, um, jij hebt vanmiddag met de politie gesproken. Um, vooral leegstaande panden zijn het doelwit, nu in windschoten. Ja. Daarom heeft de gemeente vandaag besloten... om een aantal van die leegstaande panden vervroegd te slopen. Dat klinkt behoorlijk rigoureus, denk ik ja. dan. Um, zitten ze met de handen in het haar? Ja, behoorlijk. Nu, nu zeker, hoor. Ik bedoel, uh, uh, de, de mensen zijn daar echt bang. En je hebt nu uh, op een gegeven moment, je, je merkt wel dat iedere brand wordt nu onmiddellijk toegeschreven aan de pyromaan. maar er zijn wel een fixe, er is een serie branden geweest. Of de brandstichter, laten we hem dan zo noemen. Precies, doen. Serie, eigenlijk <laughs> moet je gewoon zeggen seriebrandstichter. brandstichter. Nou. Ja. Goed, in ieder geval ze trekken alles uit de kast. Je moet je voorstellen, bossages worden gesnoeid, weggehaald. Uh, er is veel meer politie op de been. Er staat een mobiele post waar mensen van de politie waar mensen heen kunnen met vragen. Uh, de aanwezigheid heel duidelijk van de politie. Camera's hangen overal. Uh, er is zelfs, een dus nou, de noodvordering wat je zei. Dat betekent dat de politie gewoon mag fouilleren of mm -hmm. iemand brandbare stoffen bij zich heeft. Um, er zijn ook burgerinitiatieven. Een soort burgerwacht. politie is ook bang dat die, dat die te ver doorgaan. Dat iemand gewoon ergens een sigaret opsteekt. En dat drie man bovenop ja. springen. Maar het leeft enorm. En ja. ze trekken, ze trekken ja. heb ik het idee, wel alles uit de kast. Jij ja. volgt het op de voeten daar. En nou, ik zei het al, Noord-Aus-Groningen werd meer geteisterd ja. door branden. Uh, Veendam, het zand. Daar ja. zat jij uh, vuistdiep in het zand. Wat, dus jij weet ook, wat je nu ook zegt, dat, dat leeft enorm. Wat doet ja. dat met een dorp? Even, even heel kort over, die, over dat Groningse. De, we hebben gekeken bij de rechtbank in de afgelopen acht jaar... Jaar zijn er 110 grote strafzaken geweest van branden. Ze dus hebben het echt over meer, meer branden. Ja. Dus behoorlijk veel, de helft van inderdaad in Oost-Groningen. Nou ja, wat doet dat met een dorp? Dat zag je bij het zand. Die twee keer had je daar een, een reeks branden in 2007-2011. Uh, je moet je echt voorstellen dat mensen gewoon niet meer slapen. Uh, bijvoorbeeld beneden slapen, dat ze kinderen beneden laten slapen. Uh, S' avonds de buitenverlichting aan. Uh, ik sprak met de burgemeester na afloop. Eh, na, toen toen de uiteindelijk was ik dus gepakt over wat dat doet. En hij vertelde dat. Dat bewoners worden iedere dag geconfronteerd met die branden. Fysiek door, de he, door het zien van die panden. Je ziet dus die verbrande panden, verbrande auto's. Mensen worden daarmee geconfronteerd. Dat doet heel wat. Er was op een gegeven moment een um, bijeenkomst van bewoners. En iemand stond op en zei: Mensen, het kan ook zijn dat de brandstichter tussen ons zit. En toen was het muis stil. Dat vond ik wel indrukwekkend. Zo, he, dat, dat leeft echt enorm. Ja, het rare is um, dat je denkt, hoezo is het zo moeilijk om die jongens te gaan even vanuit? Dat jongens ja. zijn misschien zijn het ook wel meisjes. Dat is gebeurt het zo, ook. zo moeilijk om ze op te pakken? Nou ja, meestal is een verklaring. Uh, een brand, een goede brand, wist sporen uit. Hey, ik bedoel, je moet kunnen bewijzen dat iemand de brand heeft gesticht. Uh, dus het wist sporen uit. Het andere punt is, je moet iemand bijna op hete daad betrappen. Bij wijze van spreken echt met, met een benzinefles in zijn handen. Uh, de, de, de zijn wel, er zijn wel bewijsmateriaal in de zin van dat er bijvoorbeeld een stuk papier wordt gevonden op de, op de plek waar een brand is gesticht en mm. dat het andere deel van dat papier bij de brandstichter thuis wordt gevonden het is, dus het is heel het moeilijk dat heb je een aardige aanwijzing, je een aardige aanwijzing. Ja. maar bijvoorbeeld uh, je, je, je moet dus de brandstichter koppelen aan aan die, uh, aan die branden en dat is heel moeilijk je zou dus, denken als het qua jongens zijn hè, dus gewoon misschien studenten of scholieren dan die maken wel fouten dan is het niet zo moeilijk nou Kijk bijvoorbeeld naar Johnny B., de grote, misschien Nederlands bekendste brandstichter. De brandstichter van de biromaan van het zand. Ja, dat was een echte biromaan. Precies, die werd in eerste instantie 2007 verdacht van 20 branden. Uiteindelijk zijn er maar drie bewezen. Er werd vijf jaar cel geëist... En er is uiteindelijk één jaar opgelegd voor drie brandjes. Dus dat geeft wel aan hoe moeilijk het is. We hebben een fragmentje van hem, uh, van die Johnny B, dus de, van, de, van het zand. Um, de, je hoort dat hij wordt geïnterviewd over één van die branden. En het grappige is, op dat moment dat hij wordt geïnterviewd... Um, is hij gewoon een inwoner van zand... en weet hij nog niemand eigenlijk dat hij achter die branden zit. Is er enig idee wie dit kan doen? Nee, echt. Iedereen tast in Duitsland. van wie, ja. wie zal dat zijn. Dus ik denk zelf dat hij niet uit het zand komt. Waarom niet? Ja, anders zou die wel ophouden, denk ik. ik vind, als de politie zei, nou, misschien een groot DNA-onderzoek... en omdat ze bloed hebben gevonden... dan ga je vanuit dat als een piroma uit het zand is, dat is tof. Ja, dit was hem dus zelf. Ja, dit is hem dit... dus. En potverdorie, gewoon vier jaar later in 2011... weer een reeks branden. En toen hebben ze hem wel voor vijf jaar weggezet in de baiers. Maar dus twee keer. Ja, maar het verhaal is dus, dat dat schijnt vaker te gebeuren bij pyromanen... die kijken zelf naar hun eigen gemaakte ja, brand. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Dan weet je toch als politie waar je moet zoeken? te nou ja, gebeuren. dat, toch gebeurt, je dat dan... gebeurt dus ook. Dus op het moment dat er ergens een grote brand is... en uh, dan zorgen ze altijd dat er iemand is, dat het wordt gefilmd. Dat er ook agenten, burger zijn, dat, dat de opnames worden gemaakt. En hij stond er ook gewoon tussen, telkens vooraan. Ik heb meegemaakt... dat eigenlijk. Een, een, dat is heel bizar. Ik heb meegemaakt dat er, een, dat er in een wijk op een gegeven moment in een paar weken, ik geloof, iets van twintig branden waren. En ik sprak met iemand die zei, we moeten een burgerwacht oprichten. En die man was hartstikke fanatiek. En kom op, jongens, we gaan de straat op. En uiteindelijk bleek hij uh, de om aan te zijn. Gewoon puur een schreeuw om aandacht. Dus ze maken wel grote fouten, gelukkig. Wat, wat voor, op wat voor manier sporten de politie ze op? Dan moet je, moet je denken aan uh, een heel breed scala... aan allerlei opsporingsmethoden. Uh, dat begint gewoon eenvoudigweg bij veel politie. He, dat, dat zie je nu ook. Veel politie, camera's, lokpanden... Dus gewoon panden. Dat was het denken, daar zou wel eens iemand in kunnen ja, gaan. Die, die, die, die worden volgehouden met camera's. Nu, die breken ze nu allemaal af in windschoten die lokpanden. Die worden niet afgebroken, inderdaad. Ja. Maar uh, dus lokpanden, camera's. Uh, in het zand zijn ze zelfs zo ver gegaan... dat, uh, dat ze manholen hebben gemaakt dat de landmacht daar was. Dus die heeft gewoon met warmtesensoren vanuit manholen... het dorp uh, bekeken. Uh, dat, gaat, dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. En hebben ze op een gegeven moment de verdachte op het spoor. Dan wordt ook wel gewerkt met pijlzenders. Dat zijn een pijlzender in de plaatsen Bijvoorbeeld Johnny B hebben ze gepakt... Doordat ze toen hij op het werk was, hebben ze snel zijn auto op een oplegger gezet, in de garage gereden. Een zender geplaatst onder een motorkap. En zo konden ze precies achterhalen waar hij was, bij welke branden. Dus dat zijn hele ver alle opsporingsmiddelen worden ingezet. Afluisteren, taps. En, en dat gebeurt nu ook in Winschoten. Ongetwijfeld. Goed, wij horen van jou als daar meer nieuws over is. Dankjewel, Mick Wely. Nou, er is. Um... Vanavond in ieder geval nog niet zo heel veel gebeurt in Winschoten. Of eigenlijk helemaal niks. Dat is mooi nieuws. Uh, bij Ronald van de PSV Napoli hopelijk al oh, wat meer. Nou, dan staat men op de bank, want het is 1-0 voor PSV. Jermaine Lens is de doelpunt te maken, maar er gaat wel een ontzettende blunder achterin bij Napoli aan vooraf. Het is een lange bal, een hoge bal met name, die van achteruit komt van de Rijk. Ja, dan komt de keeper op de rand van zijn strafschopgebied, samen met een van zijn verdedigers. Ik denk dat het Cannavaro is of Fernandes, nou ja, zodanig dat ze elkaar in de weg lopen. En de lachende derde in de duel, want die krijgt er op zijn rug, is Lens loopt richting de goal. Wordt nog bijna, worden de benen geamputeerd, nog niet aan zijn verdediger, maar hij kan. Door en kan de bal uiteindelijk in het doel tikken. En dit is verdiend, want PSV is veel en veel gevaarlijker in die beginfase dan Napoli. Aardige combinaties hebben onder meer ook een schot van Van Bommel opgeleverd op de, op de benen van Rosati, de keeper van Napoli. Maar ook momenten voor Toijfonen, voor Mertens en voor Strootman. En nu dus de 1-0 voor Germain Lens na 19 minuten. Weer PSV met Narsing aan de rechterkant, sleept er een corner uit door de bal tegen Insigne. Dat is toch echt een aanvaller van Napoli, maar die staat rond zijn. Het eigen op gebied om de bal tegen hem aan te schieten. En dus komt er nu een corner aan die Dries Mertens zal gaan nemen vanaf de rechterkant. En de verdedigers schuiven dan mee op naar voren, waaronder Marcelo de Braziliaan. Die zijn contract overigens vandaag heeft verlengd tot 2016. Contract liep af. Zoveel tevredenheid is er volgens mij over hem niet. Maar genoeg om zijn contract in elk geval nog. In een jaartje of drie te verlengen. 20 minuten en een beetje gespeeld. Als Ries Mertus die corner neemt vanaf de rechterkant. Het zoeken naar onder meer de Rijk. Maar de Italiaanse verdedigers zijn langer en attenter in het sas Maar pakken de bal niet lang op, in, uh, op eigen held. Want PSV is gewoon daar. Op de rest van het veld wat agressiever. Jaagt Napoli eigenlijk continu af en creëert de nodige mogelijkheden. Nou, Lona werken wat dat betreft na 18 minuten. Want de 1-0 van Germain Lens is een feit. Exit Holland. Zo het meer voetbal. Maar eerst Griekenland. Daar zijn ze in de band van een USB stick. Met daarop de gegevens van 2000 rijke belastingontduikers. Onze Exit Hollander in Athene is Danielle Kelhols. Danielle, wat is er zo speciaal aan die USB stick? Nou, om te beginnen, het verhaal uh, gaat eigenlijk terug naar 2010, uh, mm -hmm. want toen is deze USB stick met, uh, nou wat je al zei, 2000 namen van hele rijke Grieken uh, die een bankrekening hebben in Zwitserland en daarmee dus uh, belasting ontduiken. Um, en er wordt gezegd dat, uh, dat er op een aantal van deze bankrekeningen, wel dan een miljard euro staat. Zo. Um, ja. En uh, naar nou deze USB-stick uh, met informatie is in 2010 al een soort van uh, hete aardappel doorgegeven binnen het ministerie van Financiën en de Griekse FIOT, de Griekse Financiële Opsporingsdienst, mm -hmm. voordat het ergens uh, in een la is weggemoffeld, want niemand durft zijn handen eraan te branden. Dus uiteindelijk is er ook nooit wat mee gedaan. Want? Waarom niet? Nou... Uh, uh, uh, dat. Het veranderde allemaal vorige week, afgelopen week, toen de huidige minister van Financiën, dat is John mm -hmm. uh, hij vroeg om het om stikje met, met de lijst met namen. Hij dacht, maar ik niemand... ga er achteraan, achter die, die belachting van duikers. Ja. Ja, maar niemand kon, kon dat stikje meer vinden, het is echt porloos verdwenen. Nou, na heel veel zoeken, en er was ook verwarring, want in eerste instantie zou het gaan om een cd, dus iedereen was op zoek naar een cd, maar uiteindelijk bleek het, dus, bleek het om een stikje te gaan. Ja. Maar na dagenlang zoeken is het stikje gevonden ja. in de la van uh, de oud-minister van Financiën, uh, meneer Venizelos. Ja. Ja, en nu is er in Griekenland dus heel veel verbazing... omdat die lijst met name al die tijd verborgen lag in die la... en ja. er helemaal niks mee is gedaan om die mensen op te sporen. Maar nu, nu is hij er dus, hij is gevonden. Die belastingontduikers zijn bekend. Sommigen dus meer dan een miljard op hun rekening. En nu? Worden die mensen dan nu aangepakt? Nou ja, vermoedelijk niet, want die lijst is al twee jaar bekend... bij zowel het Griekse ministerie als bij de Griekse FIOT, de opsporingsdienst. Maar, maar allebei hebben ze nog nooit actie ondernomen... En de oud-minister zegt dat hij er niks mee heeft kunnen doen... omdat die lijst met name illegaal of hij zegt onrechtmatig is verkregen... die bank in Geneve. Maar ja, eerlijk gezegd, we zullen er ook geen belang bij hebben. En ik denk ook liever die lijst stil willen houden. Want vermoedelijk staan hun eigen namen op de namen van hun vrienden... familie op die lijst. Ja, dat, ja, dat is ook ja. de reden natuurlijk dat er in eerste instantie nooit iets is meegedaan. Ja, ik, ik vermoedelijk wel, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat de Grieken hier woedend over zijn... Ja, die zijn natuurlijk erg boos. En dat is logisch, want uh, ja, zij liggen op dit moment krom om aan al die bezuinigingsmaatregelen uh, ja, te voldoen eigenlijk. Terwijl die, die rijke Grieken, waaronder heel veel politici, hun geld veilig uh, in Zwitserland uh, hebben staan en, en daar ook nog eens geen belasting over betalen. Dus uh, nou ja, er wordt veel gezegd dat politici elkaar eigenlijk allemaal uh, hand boven het hoofd houden. Mm -hmm. En er uh, dus zelfs ook al een politicus opgestapt uh, gisteren uh, door al deze kritiek. Eigenlijk niet omdat hij vermoedelijk op een lijst staat, maar omdat hij het niet eens is met zijn partij. Uh, pas ook dat ze geen, geen actie ondernemen. Dus maar goed, misschien dat er we nog wel meer koppen gaan rollen uh, de komende tijd. Oh, en ondertussen is die, ligt hij die dus op straat, die USB-stick, met daarop uh, meer dan 2000 rijke belastingontduikers in Griekenland. Ja. Danielle je dankjewel. Oké, okay, graag. Radio 1, het nox Half tien, hier is Mark Visser. Nederlandse abortusboot van Women on Waves blijkt al dagen in de haven van de Marokkaanse stad Marina Smirre te liggen. Vanmiddag meldde de vrouwenrechtenorganisatie nog dat de boot via een omweg de haven had bereikt. De abortusboot kwam als plezierjacht de haven binnen om te voorkomen dat het schip zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Pas na aankomst van de boot brachten de activisten naar buiten dat ze naar Marokko wilden. Vandaag zijn de spandoeken van Women on Waves of de boot opgehangen.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 En 17 mensen hebben een schadeclaim ingediend... bij het Haagse vervoersbedrijf HTM. Aanleiding is de trambotsing van vorige maand... waarbij tientallen mensen gewond raakten. Het onderzoek naar het ongeluk in de buurt van station Hollandspoor loopt nog. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Moet je even luisteren Today. Mark, leuk nieuws. De Zweedse koning die een quattro eet van een naakte vrouw... terwijl zijn vrouw een swastika wegpoetst. Waar kom je dat nou nog tegen, zo'n tafereel, hè jongens? Ja, ik zie, zal ik zie Mark de nieuwslezen kijken op water, SGP'er Herman Meijer. Dat is kunst, kunst in Zweden. Lijkt het je mooi? Nee. Nee? Je hebt het nog niet eens gezien. Nee, dat is waar, maar dat klinkt niet goed. Iets met swastika's en een Joni van de naakte vrouw... dat kan je nu al niet waarderen. Nee. Nee, we gaan het er toch zo meteen over hebben... maar we hebben het ook over republikeinen... en waarom dat echt niet van die rare mensen zijn... als wij allemaal denken misschien in Nederland. Ronald, lijkt het jou wat? Dat schilderij? Uh, ja, waarom ja. niet? Ja, bedoel, ja, een beetje apart, hè? Ja. maar wel leuk. Ja, blijf Doe luisteren, zometeen hoor je hoe de, waarom daar ongelooflijk veel ophef over is in Zweden. Maar eerst, ik, uh, PSV. ik hang aan je lippen. Nah, ongelooflijk. Uh, 27 minuten gespeeld, het is 1-0 voor PSV. Toen we in de 18e minuut gemaakt door Jermaine Lens, dat het eigenlijk nu 2-0 moeten zijn. Goede combinatie opgezet door Lens, hakballetje van Narsing en in de loop van Strootman, die zo richting de goal ging van Napoli, maar uiteindelijk oog in oog bijna met, de, met Rosati stond. Maar die de bal niet goed raakt en de bal naast de goal van de Napoli PSV is stukken beter dan de Italiaanse opponent die, nog maar eens gezegd, hier met een B-keuze speelt. Dat is de keuze van de, de nummer 2 van de Italiaanse competitie, dus daar heeft PSV niet zoveel boodschap aan. Maar het zet het, de prestatie misschien van PSV wel in het juiste perspectief. Maar goed, je moet er wel tegen spelen en PSV vermaakt het publiek dat niet in grote getalen is opgekomen. 18.000 van de 35.000 beschikbare plekken. Nou ja, die worden in elk geval op hun wenken bediend, want die zien het PSV zoals ze het graag zien. Nu een bal van Van Bommel richting Toyvonen. Die ook al een keer gevonden is in het strafschopgebied. Nou ja, bijna gevonden. Want die verdedigers zijn dan net iets langer dan de zweet. Als die zich meldt op voorzetten van de linker dan wel rechterkant. Hij kan dus nog geen potten breken. Lens heeft dat wel gedaan na een blunder achterin bij Napoli. En aanvallend hebben we eigenlijk van de Italianen nog helemaal niets gezien. Boy Waterman twee keer een terugspeelballetje. En een keer een balletje in zijn handen geschoten gekregen van Insigne. Dat is het tot nu toe. Na bijna een half uur spelen in Eindhoven. 1-0. Doelpunt Germain Lens. Zanger is Anouk. Je weet misschien nog de oproep die je riep op via Facebook om hulp bij het produceren van het volgende liedje. Zeven uur ochtends heeft ze de enorme zonnebril op. Eh, omdat ze, ik geloof dat ze zei dat ze lam was, vandaar die zonnebril. Nou, een mooi nummer, tenminste, een mooi nummer uh, moet het worden. I won't play that game. En ze zegt dus, ik heb producers nodig bij het produceren van dit liedje. Nou, wij hebben de hulp ingeschakeld van drie totaal verschillende producers. Waaronder Bram Koning, die over het algemeen werkt met grootheden... als Peter Beens en Walter Kroes. Hij is bijna klaar met het liedje en dit is het resultaat tot nu toe. Ik heb meteen het gevoel van... Uh de blues van André Hazen zeg maar en, en uh, ja, die stijl die ligt me wel wat ik wat ik uh, wat wel een belemmering was dat je natuurlijk moest werken met een, uh, een webcam opname zeg maar Hebben we hebben een, een mooie sfeervolle band kunnen maken en daar uh, de, de stem in gelegd. En wat we vooral hebben willen benaderen is de sfeer. En vooral niet te veel in de weg uh, te zitten van uh, Anouk natuurlijk, die, die de boodschap als geen ander kan overbrengen. niet afgeleid worden door de te veel hoogstandjes van, de, van de gitaar of wat dan ook maar het, het moet puur dienend zijn en, en ik denk dat dat aardig gelukt is ze komt boem in een keer binnen zo je, je ziel in ja er zijn er maar weinigen die dat hebben ja Nummer 1 hit minimaal. Nummer 1 hit minimaal. Nou, we gaan het zien. Bram Koning, een van die drie producers. Dus die uh, wij vroegen om dat nummer van Anouk te produceren. De volgende, dus nog twee. spring. Nou, het klonk heel conservatief, hè? beetje country. Dus ik denk wel. Ja, het zou goed kunnen. Georgia komt hier vandaan, dus ik denk het wel. Ryan Shaw, Evermore. Ja, Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. PSV Napoli, Ronald. Het staat nog steeds 1-0 voor PSV. Dat is eigenlijk een klein wonder, want het had al 2 of 3-0 moeten zijn. PSV krijgt, ja, nou ja, kans is het niet, maar is dreigend keer op keer. In de buurt van de goal van Napoli. Het is of niet de goede eindpaas geven of gewoon ja, niet heel goed zijn in de afronding. Net ook weer eigenlijk Napoli dat ik keer druk zet op de goal van PSV. Waterman is er dan als keeper bij om die bal te vangen. Snelle spelhervatting van hem. Daarmee brengt hij Lens en Narsing. Instelling. En die twee doen het eigenlijk allemaal aardig. De laatste bal van uh, Narsing op Lens is dan ja, eigenlijk te voorspelbaar. Met uh, verdedigers die echt kunnen verdedigen kun je dan geen potten breken in de lucht in elk geval. Nu Toyvonen paas de bal op Narsing. En dan wordt er geschoten door Hutchinson. Rechterkant van het strafschopgebied. Het duurt even voordat Narsingse man voorbij is. Dan komt Hutchinson in de vierde versnelling achterlangs. Dan krijgt hij die bal mee en schiet hij hem uiteindelijk in uh, de korte hoek. Maar het is geen doelpunt voor PSV. Weer geen doelpunt voor PSV. Nu omdat Rosati de doelman in de weg ligt. Bal is over de zijlijn gegaan via hem. PSV heeft dus de bal weer te pakken met Bouma aan de linkerkant. Samen met Mertens. Mertens speelde al eens tegen Napoli met FC Utrecht. Toen een fantastische wedstrijd in de domstad werden 3-3. Drie doelpunten van Cavani. Grote held van Napoli. Die er wel bij is overigens de spits. Maar op de bank zit. Ja, en ik vraag me af hoe belangrijk dit toernooi is voor uh, Napoli. Want als je deze proef zo ziet spelen, dan komt er toch een moment dat uh, de coach Mazardi denkt... ik ga toch wat wisselen. En misschien die Cavani wel in het elftal zetten. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, het gaat in uh, Napoli over de Serie A, de Serie A, de Serie A. En dan gaat het over het leven en vervolgens een keer over de Europa League. Oftewel, het staat niet heel hoog op de prioriteitenlijst in uh, Italië. Balbezit weer voor het uh, PSV. Marcello rond de middenlijn, handen wijd, want hij weet niet waarheen. Nou ja, dan maar naar Strootman in de breedte. Steekt de middenlijn over, speelt hem naar Lens. Staat iets aan de linkerkant. Nog verder links is uh, Mertens richting uh, de linkerpunt. Ja, legt hem goed breed. Nu in de as een schot van uh, Lens dat uh, geblokt wordt door uh, Insigne. Maar PSV houdt wel het balbezit en nu is het de bal kwijt... in de buurt van de Napoli-goal. Mertens is iets te makkelijk. 36 minuten gespeeld. Het is PSV dat heerst en meteen al voorstaat. En Herman Meijer, SGP'er, bij mij in de studio denkt... kan mij wat schelen, want Precies. hij is ziet. Laten we het hebben over republikeinen. Want um, ja, afgelopen nacht was het natuurlijk een duidelijke zaak. Romney die maakte gehakt van Obama. En nou denken wij in Nederland vaak over republikeinen... want zijn het toch een stelletje rare, uber-conservatieve mafkezen... En het komt, denk ik, ja, het gaat altijd alleen maar over Obama. Hè, in, in, in Nederland. En volgens mij ook in de rest van Europa. En wij vragen ons af: maar wie is nou die Republikein? Niet onbelangrijk. Zeker nu Ron niet zo goed heeft gedaan. Hoe denkt de Republikein en waarom denkt hij zo? Nou, hier in de studio dus uh, één hardcore Republikein, namelijk Herman Meijer, SGP'er. En um, vanuit Turkije, Michael uh, van der Galien. Goedenavond. Goedenavond. Vanaf Skype, dat is wel te horen. Een andere hardcore <laughs> Republikein. Michael, jij bent de Amerikanist, je bent de politiek blogger. Um, als je nou kijkt naar de peilingen in Nederland, hè, dan zou slechts 5% van de mensen op Romney stemmen. Hoe kan dat? Ja, dat de grootste reden daarvoor is natuurlijk dat uh, de Republikeinen over het algemeen helemaal kapot worden gemaakt door de mainstream media. Dus, uh, door ons, maar de door mij. De <laughs> ja, nee, maar dat is wel zo. Het is uh, een stortvloed al decennia lang van uh, pro-democratische propaganda en anti-republikeinse uh, talking points. Ja, die hebben natuurlijk, en... die sorteren wel effect. Maar waarom is dat zo, denk jij? Omdat onze intellectuele establishment uh, sociaal-democratisch is. En in dit geval Obama ook. En de Republikeinen staan daar net iets anders in. En dat is dus kennelijk in heel Europa zo? Ja, dat zal je verbazen, maar Europa is vrij sociaal-democratisch, ja, dat klopt. Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft zijn wij nog even iets erger, of erger, in jouw termen misschien. Um, we ik, hebben en in jou hoor ik heel goed. We, we hebben het even opgezocht. In, in, als je kijkt naar heel Europa, dan kan Romney op 16% van de stemmen rekenen. Dat is alweer weer ietsje meer dan die 5% in Nederland. Dat uh, moet je goed doen. Herman. Ja, ik kom oh. Oh, Maakt niet uit. Herman. Nou, de SGP-rette niet 15% in, uh, in <laughs> nee. Nederland. Nee. Dat is duidelijk. Uh. Maar ook als ik kijk naar de media, het, het Mate van Rossum wordt vaak naar voren geschoven en die moet ons dan gaan vertellen hoe het in Amerika zit. En Ach. die noemde vier jaar geleden John McCain, noemde die een uh, maffe bejaarde, een bejaarde die verward was. En hij zei over de voorverkiezingen dat het de Republikeinen, de kandidaat, dat was een stelletje psychopaten. Nou, en Dat laat wel zien wat een beetje de sfeer is. En dat is kwalijk, vind ik. Maar als je, als je het hebt over de sfeer... en hoe wij, uh, wij de media in Nederland dan de Republikeinen neerzetten... dat is dan heel vaak een mooi zwart-wit beeld. Hè? Als ik aan een Republikein ook denk, dan denk ik... Uh, een redneck uit Texas die met een jachtgeweer uh, op zijn schouder... en in zijn ene hand en een fles whisky in zijn andere hand... alleen maar over de doodstraf praat en dan vooral ook zo praat. We willen voor iemand met een naam als Barack Hussein Obama. Waarom are we een arab when als we in war with met Irak en Iran? Ik bedoel, kom op, Amerikaanse mensen. Dit maakt niet veel zin, does it? Kijk, Michael, zo denken wij over republikeinen, klopt dat? Ja, ik word er zo ontzettend moe van dat je dit bandje al meteen afspeelt ook. Um, ik denk dat als je, heb je het debat gezien afgelopen nacht, daar zag je Mitt Romney optreden. Een man uit Massachusetts, daar is hij gouverneur geweest en daarvoor in Michigan uh, gewoond en opgegroeid. Dat is gewoon een heel moderne man, uh, kan zich heel goed uh, zijn gedachten onder woorden brengen. Uh, modern, heeft volgens mij no nog nooit een geweer vastgehouden. Uh, laat staan dat hij met een cowboyhoed rondloopt door de uh, Wild Wild West. Uh, maar dat is dus de, de, de moderne Republikein. Wat jij nu laat horen is een, een mythisch idee van wat een karikatuur van wat de Republikein moet, moet zijn. Maar er zijn ook genoeg video's in omloop in bandjes van bijvoorbeeld pro, uh, pro, uh, van Obama-fans uit de achterbuurt, die vertellen hoe geweldig ze het wel niet vinden... dat uh, Obama er is, want daar krijgen ze gratis eten en mobiele telefoons van. Maar, maar dat zien wij je niet luisteren. Niet, de... Dat speel je niet af. Nee, nee ik, we lieten natuurlijk ook, dat snap je, juist even de, het stereotype beeld horen. Dat begrijp je. Um, even hier aan tafel, Herman. Um, de, wij denken allemaal, de Republikeinen, ja die, die heb je niet aan de Oostkust. In New York, Washington, daar heb je ze niet. Is nee, dat maar... Zijn? Florida bijvoorbeeld, de swing state, heeft al verschillende keren republikeins gestemd. Maar het is gewoon waar dat republikeinen vooral in het zuiden zitten en in het midden van Amerika. En, en dat beeld van een, een, een wapendragende, een, een groot, een grote kinderscharen achter zich hebbende man, klopt dat ook? Nee, dat is totaal niet representatief. Sowieso, er zijn ook een heleboel democraten die een wapen in hun nachtkastje hebben. Dat vinden ze wel zo veilig. En uh, ja, er zijn republikeinen zeker die veel kinderen hebben... maar er zijn ook republikeinen met twee à drie kinderen. Ja, precies. We hebben het zo meteen over de idealen. En over de idealen um, waarvan wij van de republikeinen... waarvan wij Nederlanders denken, hé, hey, maar dat is toch heel erg raar. Maar eerst wil ik even... Michael, kan jij in het kort uitleggen... waarom is Romney een veel betere president voor Amerika dan Obama? ...omdat hij de werkgelegenheid uh, zal, uh, zal verhogen... ...dus de werkloosheid zal doen afnemen... ...omdat hij uh, staat voor een sterk Amerika... En ...met name in het Midden-Oosten... ...we zien dat Obama er een ongelooflijke puinhoop van maakt... Uh, ...met Libië, Syrië... ...Hij heeft Egypte heeft hij een, een bondgenoot van het Westen... ...Hosni elkaar laten vallen... ...wat alleen maar erin uh, heeft geresulteerd... ...dat de islamisten het hebben kunnen overnemen. Nou, ik denk dat, uh, de macht komt, ik denk dat, dat de Ronald van der Geer is denk ik, vriendjes met Obama... ...want die gaat nu even inbreken... Ja, ik vond dit een uh, mooi moment. Uh, Mertens maakte 2-0 voor uh, PSV na 41 minuten. Goede vooractie van Narsing aan de rechterkant. In eerste instantie leek hij de verkeerde keuze te maken door uh, Toyfone over te slaan. Maar de bal kwam in het strafschopgebied uh, terecht. Hij deed het uh, overigens helemaal zelf. Narsing agressiever dan twee man van Napoli aan uh, zijn rechterkant. Vervolgens uh, kapt hij de bal voor uh, zijn uh, rechterbeen. Legt de bal bij de tweede paal en Mertens komt inlopen en neemt hem in één keer op de slot Vanaf het vijfmetergebied in de Hoek. Mooie goal van PSV. Loon naar werken. 2-0 voor de Eindhovenaren tegen Napoli. Drie minuten voor rust. Michael Obama maakt er een potje van in het Midden-Oosten, zei je. Ja, dat klopt. Het ja, ja. staat helemaal in dichte laaien. Dat komt door zijn zwakke beleid. Je hebt gezien je met die uh, aanslag van Al-Qaeda op, op de Libische ambassade. Waarbij de ambassadeur Stevens uh, niet alleen vermoord werd, wat we overal lezen, maar ook verkracht daarvoor. Um, Pardon. Ja, de, de, de, de ambassadeur, de Amerikaanse ambassadeur... is daar ja. helemaal uh, mishandeld voordat hij vermoord is door het daarmee ophouden. En dat is allemaal de schuld uh, van Obama? Nou, deels wel. Ten eerste heeft hij de beveiliging teruggeschroefd uh, van de ambassade. Ook al waren daar waarschuwingen, onder andere van ambassadeur Stevens... Die zei, ik voel me niet veilig, dit gaat mis. Nou, daar had Obama niet zo heel veel mee te maken. Dus dat is uh, de beveiliging naar beneden geschroefd als gevolg en tegenvolg is daar uh, van over aan uh, ja, vermoord. Ja, ja. ja, ja uh, dat dit komt zei, dus het zijn wel hele boude uitspraken dit? Nou, maar dit, is, dit zijn helemaal geen boude uitspraken, omdat dit feitelijk correct is. Dit kan je nakijken, je kunt zien, uh, ga eens naar breitpark.com of iets dergelijks. Of hodder.com of drudgereport.com. Dan kun je zien dat die, dat, het dat feitelijk juist is. Maar om, nou, even, om, even, om, even, samen, om even samen te vatten. Vooral de, de harde hand van Romney. Of het nou binnenlands of buitenlands beleid is. Dat is goed voor Amerika, zeg jij. Ja, als Amerika uh, optreedt als een supermacht die het is in het Midden-Oosten. Dan wordt dat in ieder geval een beetje stabieler dan het uh, nu is. Ja. Laten we het hebben over de idealen, jongens. Um, want dat, dat, op die manier geven jullie een beetje een, een, een inkijkje in hoe de Republikein denkt. Even wat van die... Van die uh, Dingen waarvan wij ons over verbazen. Uh, Romney heeft natuurlijk gezegd: op de eerste dag dat ik president ben, schaf ik die verplichte zorgverzekering af. Obamacare in de volksmond, de groeten weg ermee. En dan denken wij als Nederlands: hé, maar hoezo heb je dan, dan heb je geen verplichte verzekering meer? Dat is toch heel erg raar. Leg het eens uit: hoe kijkt een Republikein daarnaar? Nou, het is iets genuanceerder. Als je me gisteravond in het debat hoort... en zegt hij, wel, ik ga Obamacare afschaffen. Maar niet omdat hij per se tegen Obamacare is of tegen verzekeringen. Maar hij vindt, dit moeten we niet landelijk regelen. Dit moeten de staten vooral zelf weten. En dat is heel republikein, zoals we hebben over idealen van republikeinen. Die zijn heel erg van de vrijheid. We willen alles zelf regelen. De overheid, Ronald Reagan zei ooit... de overheid is niet de oplossing, de overheid, dat is het probleem. En dat zit in de genen van republikeinen. De overheid moet zich zo weinig mogelijk met hun leven bemoeien... En datzelfde geldt ook voor de verzekering. En als de overheid zich er al mee bemoeit, dan moet niet Obama dat doen. Maar dan vindt Romney, dan moet de eigen staat dat doen. Maar dan denken wij als Nederlanders, ja, maar je moet toch verzekerd zijn? Dan ben je ziek. Dat is toch, dat is toch wij noemen dat bijna asociaal, dat beleid. Maar dat is toch aan jezelf, of uh, in Amerika zouden ze dus zeggen, in een Republikein zou zeggen, maar dat is aan jezelf die keuze. Of je dat wil doen bijvoorbeeld, er zijn 30 miljoen uh, uh, waren er onverzekerd in Amerika, maar de helft daarvan kozen bewust voor om geen verzekering te hebben. Is dat, kan je uitleggen um, waarom dat zo'n belangrijk punt is voor een Republikein, Michael? Nou, omdat het dus weer neerkomt op individuele verantwoordelijkheid en ook op de grondwet trouwens. De grondwet van Amerika is gebaseerd op de oude Amerikaanse cultuur. En die zegt dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn en nou, het gaat om individuele vrijheden en, en het gaat zomaar verder. En um, alles en. En, alles, kreeg, en, elke, en, elke, mensen dus. en voelt het echt een republikein, voelt het in zijn hart, die voelt als een, een verzekering. Iets wat mij verplicht is, is altijd een beknotting van mijn vrijheid. Nou, als het verplicht wordt door de, door de federale overheid, ja zeker. Ja. En dat is natuurlijk ook feitelijk zo. Ja, dat is, ja. is ja. een Ik je probeer, ik, hebt, dat ik is probeer het te begrijpen. Kijk, een, nee, een, een democraat zal zeggen: oké, okay, dan ben ik verzekerd, maar daardoor ben ik gezonder. En doordat ik gezonder ben, kan ik mijzelf meer ontplooien. En word ik gelukkiger. En dat is ook een mate van vrijheid. Zo redeneren de democraten. Dus het is maar natuurlijk net hoe je het bekijkt. En een republikein zal zeggen: wat jij daar noemt is heel erg leuk en heel erg aardig voor je. Maar dat heeft niks te maken met klassieke vrijheden. Nee, en sowieso, in Amerika is een heel ander systeem. Mensen zorgen daar ook veel meer voor elkaar dan hier in Nederland. Wij laten de overheid alles voor ons oplossen. In Amerika is er veel meer samenleving. Kerken en... Uh voetbalvereniging, noem maar wat, die elkaar helpen. Dat is heel ja, want, anders als hier in Nederland. Want is ook, dat, dat lees je nou ook wel hier, van, het lijkt bijna tegenstrijdig... dat je denkt van, um, um, republikeinen zijn ook nog vaak hardcore christen... noem maar even zo, en die staan voor medemenselijkheid... en voor, voor, voor elkaar zorgen. En dan zou je denken, dat staat toch haaks op... zoek het maar lekker uit als je, als je ziek bent. Nee, maar onderzoek uit, onderzoek, uit, uit onderzoek naar onderzoek blijkt juist... dat republikeinen veel meer geld hier aan goede doelen dan democraten. Dat is één. En daarnaast, je noemt republikeinen hardcore christenen. Dat is waar, er zitten veel christenen, maar heel Amerikaans christelijk. Ook bij de democraten zitten heel veel christenen. Ja, ja, Kijk dat... naar Obama zelf, naar zijn retoriek. Dat was puur uh, christelijk gehalte oh. in 2008. Maar, jij, maar jullie zeggen dat het idee van voor elkaar zorgen... dat, dat doe je, de, de, de die-hard republikein denkt in zijn hart... dat doe je zelf, via de kerk of via de gemeenschap? Dat, dat doe je als samenleving. 4 miljoen. 4 miljoen dollar geeft hij uit aan goede doelen... om mensen te helpen. Wie geeft dat? dat is een voorbeeld. Romney. Romney geeft dat uit, ja. Maar is dat, een, is dat een wezenlijk verschil? Tussen een democrat en een republikein? Dat de republikein denkt, ik los het wel op binnen mijn eigen gemeenschap... binnen mijn eigen kerk? Nou, oh, dat is de ken. Ja, ja dat klopt, ja. ja. Even nog een ander voordeel, een ander ideaal... wat wij niet helemaal begrijpen hier. En dat is natuurlijk uh, het wapenbezit. Um, heeft dat alleen maar te maken met, de, met die hang naar, naar vrijheid... en je eigen gebied kunnen verdedigen? Of zit daar nog meer achter? Michael? Ja, dat komt natuurlijk ook voort, ja, dat, dat heeft daar weer heel veel mee te maken... maar het komt natuurlijk voort uit het begin van Amerika. Ik bedoel, dat is, we hebben het hier niet over een, een nazistaat in de Europese zin van het woord. Amerika is ontstaan door kolonisten uit Groot-Brittannië met name. Die kwamen daar in het, wilde, ja, in het wilde Amerika terecht en die moesten zichzelf verdedigen... omdat het gewoon niet veilig was. Dus daarom is het heel erg van belang, cultureel en historisch gezien... Om een, om, om een wapen te kunnen dragen... Maar er komt nog bij dat het ook in de Grondwet weer uh, letterlijk is vastgelegd dat iedereen het recht heeft om een wapen te dragen. Ja, dat begrijp ik. Maar dat, dan gaan we het over wetteksten. Maar ik heb het over het gevoel van binnen dat de republikein denkt, ik wil dat wapen in huis hebben. Waarom, ja, maar, de, waarom is, denkt hij dat? Wat jij niet begrijpt, denk ik, is dat een, een republikein over het algemeen een constitutionalist is. Dus iemand die heel erg hecht aan de letterlijke tekst van de, van de Amerikaanse Grondwet. Dus wat jij zegt klopt allemaal. Ja, het zit in het hart en het is inderdaad vrijheid. En je moet in staat zijn om jezelf te verdedigen. En ze zeggen als ik het recht niet meer heb om ze te verdedigen... Ja, dan, dan, als er dan een dief komt, wat doe ik dan? He? En ik wil ook niet elke keer op de, op de overheid moet, willen leunen, moeten leunen. En daarbij komt nog eens dat de overheid dan mijn rechten beperkt... als ik mijn wapens afpakt. Klopt allemaal. Dat is ook zo. Maar het is nog veel belangrijker voor heel veel Amerikanen... dat ze zeggen, ja, maar in de grondwet wordt dat recht mij gewoon gegeven... Dus waarom kan Obama of een andere democraat dat recht van mij afpakken? Waar baseert hij zich op? En als ik dit toesta, wat wil hij dan nog meer beknoppen? En hoe wil hij mijn vrijheden nog meer beperken? Dus het is van wezenlijk belang dat het ook vast ligt in de grondwet. Herman? Ja, Daarnaast, je doet nu net zoals alleen de republikeinen... voor het verbod op wa voor, uh, wapensbezit zijn en de democraten tegen. Obama heeft de hele verkiezingen het woord wapens nog niet laten vallen. Hij weet heel erg goed, dat gaat mij ook democratische kiezers kosten. Dus het is niet zo zwart-wit als dat het lijkt. Zeker niet in Amerika. Nee nou, Herman, ja, wat ook schijnt te vergeten is op dit moment... is bijvoorbeeld de reagan Democrats. Dat waren democraten die stemden massaal voor, voor Ronald Reagan... in plaats van voor Jimmy, Jimmy Carter. Die probeert Mitt Romney nu ook nog binnen te halen. Dus het is helemaal niet zo dat alle democraten... per definitie sociaal-democratisch zijn... en alle uh, republikeinen per definitie uh, heel erg klassiek-liberaal. Nee, maar jij, je moet nou eenmaal kiezen bij een twee-partijstelsel. Ja. Dus ja, toch? Zeker. Ja, ja, ja, je moet kiezen, ja, ja. Maar, het is, zeg maar de tegenstellingen zijn niet altijd zo, nee. zo extreem. Nee, maar die twee partijenstelsel zorgt er wel voor dat er binnen een partij heel veel verschillen zijn. Je hebt uh, mensen die liggen enorm ja. vluit elkaar. Dat heb je veel meer dan hier in ja. Nederland. Zeker. Even tot slot, heren. We vonden het leuk om jullie aan het woord te laten om iets, iets meer inkijkje te geven in, in de Republikein. Erger jij even hier aan tafel, Herman, erger jij de erger jij eraan hoe, hoe de berichtgeving is in Nederland? Of denk je, ah joh, het zal allemaal wel. Ik bedoel, nou, dat het alleen maar over Obama gaat? Ik lig er niet wakker van, maar ik vind het niet terecht. Je moet een, een neutraal beeld schetsen, zeker als de publieke omroep. En dat gebeurt nu niet. En ik heb net de voorbeelden genoemd, Maarten van en wat hij zegt. Dat kan niet. Zeker niet. Michael? Nee, ik erg me er echt mateloos aan. <laughs> ik vind oh. het ja, ik vind het totaal onterecht. En Daarnaast vind ik het ook nog eens, uh, ja, wat jij ook zegt... dat de publieke omroep, die krijgt dus, uh, geld van de staat... Dus dat is mijn belastinggeld, dat is jouw belastinggeld. Ja. En ik wil wel dat er op een objectieve manier dan mee om wordt gegaan. Net, Zeker. Jullie hebben net een tien minuten van mijn belastinggeld en uh, de Republikeinen mogen uitleggen. Jongens, leuk dat jullie er waren. Dank Michael van der Galien en Herman Meijer. Radio 1. PNN Today. Het is rust bij PSV tegen Napoli. PSV staat met 2-0 voor. En na tienen hoor je hier de tweede helft op Radio 1. Gaan wij door met Zweden. Ja, Heel ander onderwerp. Blijf nog even zitten, Anders Herman. Jij vond het ook leuk of interessant in ieder geval. Doe je ogen dicht en stel je voor. De Zweedse koning die pizza eet van het lichaam van een naakte popzangeres... terwijl de koningin een hakenkruis van de, van de vloer probeert te poetsen. Nou, dat is uh, precies wat een Zweedse kunstenares heeft geschilderd. En koning Karel Gustaf is daar op zijn zacht gezegd niet heel erg blij mee. Hanna Zuring-Petterson in Zweden, waarom heeft die kunstenares dit geschilderd? Ja, ik denk dat ze het tijd vond om uh, de onthullingen uh, rondom het koningshuis op een uh, satirische manier weer te geven. En uh, de aanleiding daartoe was dat de Zweedse koning zou een affaire hebben gehad met deze popzangeres, Camille Henemark al een tijd geleden. En uh, ja, dat hakenkruis, de vader van de koningin, die had uh, in de jaren 30 uh, banden met de nazi-partij. Aha, dit is een En dit, dit is iets wat zij zelf nog steeds ontkent. Ja, en dit is dus dit is een hele rel geworden. En nou blijkt dat de Sociaaldemocraten in Zweden, oftewel de PVDA van Zweden, die wilden deze, dit schilderij afdrukken in hun partijblad. Ja, het is inderdaad uh, hun, hun tijdschrift, de cultuurafdeling. En. Um, ja, het is dus niet. Maar zo dat heb, partij... Hebben zij iets tegen de koning? Nee, ze zijn dus niet antimonarchisch. Maar uh, ze, willen, ze hebben wel tot doel om uh, te provoceren en discussie op te wekken. Uh, dus dat is er gelukt. Uh, we hebben het nou. er zelfs in Nederland over. Ja. Een bijzonder schilderij dus van koning Gustave Karel. Die probeert uh, een, een pizza te eten van het lichaam van een naakte popzangeres. Dat gaat oh. nog voor meer nieuws zorgen. Dankjewel, Hannah Zuring-Petterson. Okay. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geven wij het laatste woord aan onze vrienden van de show. Zij vertellen wat hen is opgevallen. Um, columniste Eva Hoeken die snapt precies waarom Hollider is uitgenodigd voor college tour presentator Twan Huis vindt de kritiek op zijn college-tour-gast holleder maar flauwekul. Zolang de gasten journalistiek gezien interessant zijn, is het volgens hem oké. Okay. Nou, één ding is zeker. Ook deze jongens zit volgende week voor de buis. Maar zullen we daar dan even geen journalistiek-ethisch sausje overheen gooien? Want in mijn geval is het gewoon pure sensatie en in het geval van Twan Huis pure kijkcijfers. Geef niks, gewoon toegeven, snapt iedereen. Wie wil er nou niet een keertje Peter de Vries zijn? En dan schrijver Philip Huff, die vertelt over zijn lievelingsdier. Vandaag is het Werelddierendag. Kinderen nemen hun lievelingsdier mee naar school in de vorm van een knuffel. Mijn lievelingsdier is een tijger, ook in de vorm van een knuffel. Hij heet Hoops en is de knuffel van Kelvin. Kelvin is de jongen die zegt... als het helemaal anders was, zou school fantastisch zijn. Hoops is de tijger die dan lacht. Mijn lievelingsduur dus. En die tijger is van het stripje Casper en Hobbes. en hoofd is de Engelse naam van Hobbes. Dat was hem weer. Morgen zijn we er weer. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Willem II, RKC. De hele beste bal. Pexwolle, Herakles. Er wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Vitesse, Herenveen. Van dichtbij, bijna ingetikt. En dan kort voor negen, Roda, VVV. En nu is er een geweldige kans. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk dan op wildeganse.nl. Dit is Radio 1.